Om de hoek, hoek. En we liepen samen verder en ik dacht, hoek, hoek, hoek, was er bij je ineens zo goed bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe hoe zijn we hier beland?